nu wel met het NOS journaal. De stichting Inspire to Live, een spin-off van Alp Duces, heeft de afgelopen jaren amper geld uitgegeven aan kankeronderzoek. Er ging vooral geld naar managementfees en reis- en verblijfskosten. Dat heeft Nieuwsuur uitgezocht. De organisatie inspire to live beschikt over 5 miljoen euro. Op dit moment is daarvan 1,6 miljoen uitgegeven. En daarvan is slechts 200.000 euro besteed aan wetenschappelijk onderzoek. Een van de oprichters van Alpduzès, Koen van Veenendaal, kwam onlangs in opspraak... toen bekend werd dat hij zo'n twee ton betaald had gekregen van de anti-kankerorganisatie. to live claimt dat door inzet van de stichting... kanker in 2020 niet meer dodelijk zal zijn.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 Minister van Buitenlandse Zaken Kerry had kort daarvoor op een persconferentie gezegd dat de Verenigde Staten er duidelijk en sluitend bewijs voor hebben dat het Syrische regime vorige week woensdag chemische wapens heeft ingezet tegen de burgerbevolking. In Amsterdam is op het Museumplein en het Leidseplein de uitmarkt begonnen, de jaarlijkse aftrap van het culturele seizoen. Tijdens deze 36e editie is er veel aandacht voor jong talent. De Vereniging van Schouwburgen en Concertgebouwdirecties zegt... dat het ondanks de bezuinigingen op kunst en cultuur... weer wat beter gaat met de voorverkoop van theaterkaartjes. Dit jaar staan er 2000 artiesten op de uitmarkt... samen goed voor 355 voorstellingen. De opening wordt gepresenteerd door Jurgen Rijman. In de Iredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. NAC tegen NEC. Het werd 1-1. En ze staan nu allebei onderaan met twee punten.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 Goedenavond, Nederlandse medailles op de wereldkampioenschap judo in Brazilië. Het komend uur moet het gebeuren. Verkerk en Polling komen tijdens deze uitzending op de mat. Er waren ook teleurstellingen zoals bij debutant Noël van Enti, niet door de eerste ronde kwam. Ja, dat ik het gewoon weer weg heb gegeven. De kans die ik heb om uh, te bewijzen wie ik ben, heeft ik weer zo weg. Ons coach Louis van Gaal heeft 21 spelers opgeroepen voor de komende WK kwalificatiewedstrijden, terwijl hij er 23 mag oproepen. Toch heeft hij niet overwogen om Wesley Sneijder en Nijsel de Jong erbij te halen. Nee, want op de positie van Sneijder heb ik van de vaart opgeroepen. En voor de positie van Nijssel de Jong, wij spelen niet met een verdedigende middenvelden. Duclett Terpstra stapte alsnog op als voorzitter van de Nederlandse Schaatsbond. Na wederom harde kritiek deze keer van Sven Kramer. Jochem Uiterhagen, lid van de atletencommissie van de Schaatsbond. Weten waar het misging. Te vaak werden atleten en merkteams niet in beslissingen gekend door Terpstra. Ja, dan wordt er natuurlijk enorm veel vertrouwen weggegooid. En dat is wat er is gebeurd de laatste tijd. En er werd ook gevoetbald vanavond. We gaan naar Nak-Nek. Daar zag uh, Rachna Niemeyer een 1-1 uh, wedstrijd terechte uitslag, Rachna. Ja, dat denk ik aan het einde van de rit wel. Omdat beide ploegen een doelpunt maken en heel veel kansen laten liggen. Misschien NEC in de tweede helft nog, nog wel wat meer zelfs dan de thuisploeg NAC Breda. En NAC zal zich realiseren dat het toch eigenlijk zo'n wedstrijd als tegen NEC moet winnen. Beide ploegen staan voorafgaand aan deze wedstrijd. Op één punt uit vier duels. Dat is nu dus twee punten uit vijf duels. Dat is niet goed. Dan zou je misschien kunnen denken, nou ja, NEC een puntje op bezoek bij NAC in een uitwedstrijd. goede sfeer, nog altijd uh, toch wel lastig hier om te voetballen. Maar NAC, ja, dat zal zich realiseren dat dit tegenstanders zijn waar tegen meer gehaald moet worden. Het begin is uh, goed, vier minuten gevoetbald. Poepon met een uh, goede goal. En uh, dan zien we later na een minuut of 43 een wereldtreffer van, uh, van Paulson. De bal komt aan de rechterkant uh, terecht, wordt wat naar binnen gespeeld. En op een meter of 20, 22, uh, dus wat buiten het strafsomgebied. Want aan de rechterkant van het veld, daar staat die IJslander Paulsson En die lift die bal in één keer over Jelit en Rauwelaar, de NAC keeper heen. De tweede helft is wat aantrekkelijker, omdat er wat meer momenten zijn. Ik vind dat NEC zeker combinerend wat meer geboden heeft. Met name ook in de slotfase. En Anton Jansen, daarvan kun je zeggen, de debuterende coach van NEC... dat hij in ieder geval bij zijn eerste wedstrijd op de bank van de Nijmegenaren een punt binnenhaalt. En wat goed is om te zien, dat hij zijn ploeg tot in de laatste seconde werkelijk van de wedstrijd... naar voren maande met het handgebaar, hou de druk erop houden de bal vooral op de nakhelft, Wat dat betreft, het is een aanvaller geweest natuurlijk. En hij ja, predikt blijkbaar aanvallend. aanvallend voetbal. Dat is prettig om te zien in zijn trainingspak. Wel 90 minuten lang voor zijn dugout. En Bosje Koudelje deed wat dat betreft wat rustiger aan. Over rust gesproken, het zou wel eens onrustig kunnen worden bij NAC. Want er waren de nodige spandoeken te lezen. Met name richting de directie, Stefan Eskes. die heeft toch moeite om geld binnen te halen. Van de week een spraakmakend artikel gelezen... In de regionale krant in BN De Stem, waarin wordt gesproken over leegstaande skyboxen, tekorten op de begroting dit seizoen. Anderhalf miljoen zou dat zo ongeveer bedragen. En dat wordt deze directeur aangevreven. Het zal beter moeten op financieel gebied en dan kan het op het veld misschien ook worden uitgebouwd. Wat dat nakker moeilijk jaar tegemoet gaat. Dat blijkt wel uit de, afste, de uitslagen van de afgelopen weken. Thuis verloren van ADO, thuis verloren van Herenveen. Hm? Puntje dus vanavond tegen, tegen NEC. Ja, dat is een beetje het verhaal. Ja, nou ja, uh, we zullen zien hoe het de komende weken gaat... maar voorlopig uh, staan ze met z'n tweeën onderaan. Twee punten uit vijf wedstrijden, is niet veel. Uh, maar Verkerk heeft zich geplaatst voor de finale daar... bij de wereldkampioenschappen uh, judo. En uh, we gaan even kijken naar uh, tennis. Uh, want de US Open uh, is bezig. Djokovic heeft gespeeld vanavond en ook gewonnen, hè, Marcella? Ja, dat klopt. Benjamin Becker was zijn tegenstander. 32 jaarste Duitser. Nummer 87 van de wereld. Goeie, solide top 100-speler. Maar natuurlijk geen uh, hoogvlieger. Maar toch had Djokovic het in de eerste set best lastig. Had een tiebreak nodig. Moest ook nog twee setpoints wegwerken... voordat hij in set 2 en 3 uh, ja, oppermachtig was. Djokovic uh, na afloop ook niet helemaal tevreden. Het was trouwens best lastig om te spelen. Veel wind uh, in uh, New York. Uh, ja Al die jaren... Uh, hebben we ook al die uh, hurricanes gehad? Of typhoon was het, geloof ik, vorig jaar? En uh, het is uh, dit jaar uh, goed weer op een regenachtige dag na. Maar uh, de wind is toch wel een uh, lastige factor. Vooral op dat grote uh, Ar uh, Arthur Ashe Stadium. Djokovic, die trouwens een. Uh, Paul aan zijn team heeft toegevoegd. Tom Okkers zal hem nog wel kennen, want hij heet Wo uh, Wojciech Fibak. Speelde in de tijd van Tom Okkers, dubbelde samen zeer succesvol, waren goede vrienden. En Fibak heeft zelf tien gestaan in de wereld. Hij heeft ook uh, Ivan Lendel jarenlang gecoacht... en is als een soort adviseur bij dat toch al grote team van Djokovic toegevoegd. En ja, misschien heeft hij heel stiekem een beetje gekeken naar Andy Murray... die met Ivan Lendl natuurlijk heel veel succes heeft gehaald het laatste jaar. Goed, Djokovic dus door naar de derde ronde. Um, een andere, misschien Dark Horse, of zeker een van de wereldtoppers... de nummer 5, Thomas Berdig, de Tsjech Die heeft het ook niet makkelijk. Die speelt tegen een jonge Amerikaan van 21 jaar, Dennis Kudla. En die heeft... Twee tiebreak sets nodig om twee sets tegen nul voor te komen. En het staat nu 3-3 in de derde set, dus het is nog niet gedaan. En die uh, jonge Amerikaan, uh, die overigens geboren is in de Oekraïne... Die, uh, die doet het dus heel aardig en maakt het uh, de halve finalist van vorig jaar knap. Lastig. Um, wat betreft de vrouwen, misschien nog even vermelden ja. dat de Wimbledon-kampioenen uh, verloren heeft. Uh, van de Russin Makarova. 6-4 en 7-5 ging Sabine Lisicki, Altijd een publiekslieveling, die ging eraf. En zo blijkt maar weer dat ze bijna altijd goed speelt op het gras. Maar de rest van het jaar is het toch vrij onzichtbaar. Heel verschillend. Marcella, we horen je straks later uh, weer. Uh, er wordt ook gevoetbald vanavond. Dus veel livesport Trouwens, uh, Bayern München tegen het Chelsea. Het gaat om de Supercup. En Frank Vierleid hoopt op verlenging. <laughs> Hoezo? Nee, het is, uh, is een wedstrijd die uh, van wat mij betreft nog wel even mag duren. Gewoon omdat het een, uh, een prima wedstrijd is met twee ploegen die echt willen ja, winnen. We zijn bijna 65 minuten onderweg. Nou, dan begrijpen we elkaar in ieder geval. Dat is uh, prettig. We zijn 65 minuten onderweg. En een vroege voorsprong was er voor Chelsea. Na acht minuten een uitstekende goal. Op de counter. Uiteindelijk afgemaakt door Torres. En sindsdien was Bayern op jacht naar de gelijkmaker. Die maakte het kort na rustig goed schot van Ribéry. Daarna ging Bayern doorjagen op de 2-1. Maar inmiddels is Chelsea ook weer een serieuze deelnemer in deze wedstrijd geworden. Heeft wat meer balbezit gekregen. En een reuze kans om 2-1 te maken. Omdat Dante achterin weggleed. Bij Bayern München de bal zomaar inleverde. Oscar kreeg hem recht voor de goal aangespeeld. Daar was Neuer niet meer, althans die was daar bijna niet meer. En toch schoten. Oscar tegen de doelman van Bayern aan. En in de rebound was er nog Lampard van randje 16... die de bal over de goal van Bayern heen joeg. Daar waar Nooyer eigenlijk al verslagen op de grond lag. En de goal verder leeg was... schoot de aanvoerder van Lampard onnauwkeurig over de goal van Bayern heen. En dat betekent dus dat het nog altijd 1-1 is in deze wedstrijd. Voor het eerst in 15 jaar niet gespeeld in Monaco. Maar vandaag dus in Praag in de Eden Arena... de thuishaven van Slavia Praag en van de nationale ploeg... Van Tsjechië dat voor het eerst dat land een uh, grote wedstrijd mag organiseren, als deze. En groot is hij, want wij vinden misschien de Supercup niet zo bijster interessant. Maar deze twee trainers, Mourinho en Guardiola en deze 22 voetballers... die laten zien dat dit wel degelijk een prijs is die ze graag willen winnen. Want je speelt tegen het grote Chelsea en datzelfde Chelsea, Chelsea speelt tegen het grote Bayern München. En dan wil je toch wel even laten zien wat je kunt. En uh, een van de spelers die dat duidelijk heeft uh, laten zien is Ribery. Die laat zich nadrukkelijk gelden in uh, deze wedstrijd. Niet altijd even goed en even nauwkeurig. Maar hij maakt niet voor niets zelf ook de gelijkmaker Robben. Ook in deze wedstrijd actief. En bij uh, Chelsea zou dat eventueel van Ginkel kunnen zijn. Maar die zit vandaag niet bij uh, de selectie. Bayern speelt de bal nu even rond met uh, Gavi Martinez, de invaller van vandaag bij de elftallen in de sterkste opstelling... met nog een nou ja, goede, een kleine 25 minuten te spelen in dit duel. Het is gelijk 1-1. Christian Eriksen gaat van Ajax naar Tottenham. De transfer is afgerond. De Deense International had in Amsterdam nog een verbindenis... tot medio volgend jaar. Maar hij verhuist voor een bedrag dat kan oplopen... tot 13,5 miljoen euro naar Tottenham in Londen. Ajax heeft dat bekendgemaakt. De speurs hebben nog niet laten weten hoe lang Eriksen zich aan de club heeft verbonden... maar ze hebben hem wel al als aanwinst gepresenteerd. En van voetbal naar schaatsen. Doekle Terpstra gooit de handdoek in de ring. De voorzitter van de schaatsbond vindt dat hij niet langer kan aanblijven... na de kritiek van Sven Kramer op zijn functioneren als voorzitter. Sebastian Timmerman. Wat is er af, ja, Goeiedag. Wat is er de afgelopen dagen allemaal gebeurd dat leidde tot deze ja. uitkomst? Ja. Er was een, uh, uh, het, begon, het begon eigenlijk met uh, de bijeenkomst waarin uh, Doekle Terpstra zich moest uh, verantwoorden tegenover de ledenraad van de KNSB over uh, de manier waarop de en de KNSB eigenlijk de greep heeft verloren... de grip is kwijtgeraakt op dat hele gedoe rond die ijsbanen... waar nu het grote nieuwe topsportcentrum op ijsgebied moet komen te staan. Uh, Almere, Zoetermeer of uh, toch weer in Heerenveen. Um, die ledenraad, ondanks het feit dat Terfstra toch behoorlijk onder vuur lag... Uh, uh, besloot dinsdagavond dat het uiteindelijk uh, unaniem nog achter de voorzitter stond. En vervolgens was er gisteren een uh, informele persbijeenkomst van uh, de TVM-schaatsploeg. Maar die informele persbijeenkomst werd eigenlijk al vrij snel een uh, formele uh, persbijeenkomst. Toen Sven Kramer uh, keihard uithaalde tegen, tegenover alle media die er waren, de pers en de media. Uh, keihard uithaalde naar Dougle Terpstra eigenlijk in het bijzonder. En in het algemeen toch wel het hele bestuur van, uh, van de KNSB. Het kwam er eigenlijk op neer dat uh, het communicatief erg slecht is gegaan de afgelopen jaren. Uh, dat uh, de rijders vinden dat er veel te weinig en te slecht naar hun is, uh, is geluisterd vervolgens kreeg Kramer gisteravond ook nog eens steun van Mark Tuytert, steun van Jochem Uithagen, die we er net ook nog eventjes hoorden aan het begin van de uitzending. Ja, toen werd die sneeuwbal groter en groter... en kwam dus vandaag het bericht dat Doekle Terrestra zich dat zo heeft aangetrokken... dat hij ermee stopt, dat hij de ledenraad heeft gevraagd om zijn ontslag te aanvaarden. Ja, dus wel een beetje uh, ja, halfslachtig allemaal, hè? want uh, woensdag was het nog allemaal goed. Uh, ja. Donderdag de kritiek van Kramer en een dag later uh, Terpstra, uh, die stopt. Is het allemaal politiek geworden? Nou, hij, hij uh, uh, voelt zich erg aangesproken door die kritiek van, uh, van Sven Kramer. En dat, dat gaat verder trouwens dan die hele ijsbaan-gate, uh, hoor. Uh, uh, uh, ik zei het al, communicatie. Vooral ook het feit dat zonder dat de schaatsers daar goed over zijn geïnformeerd... Er uh, zonder pardon een wereldbekerwedstrijd mm -hmm. die uh, ja. in november december op het programma stond uh, in Heerenveen is teruggegeven aan de ISU. Nu moet men uh, voor een hele belangrijke wereldbekerwedstrijd naar Astana, want daar wordt de, er worden de lange afstanden gereden en daar hangt weer de, de uh, uh, kwalificatie voor Sochi aan vast. Althans de, de plek waar je rijdt in Sochi. Mm -hmm. uh, dus dat is een hele belangrijke wedstrijd en dat was eigenlijk voor Kramer de druppel die die emmer uh, deed overlopen. En Douglas Terpstra die, uh, reageerde vandaag uh, met een open brief waarin hij ook schrijft uh, dat Sven Kramer een van de grootste schaatsiconen is... die de Nederlandse geschiedenis heeft uh, voortgebracht. En als het juist een icoon is die dan twijfelt aan... en nu citeer ik even de toegevoegde waarde die ik als voorzitter van de voor de KNSB kan leveren... Um, dan heb ik daar niet alleen kennis van te nemen... maar dan hoor ik het belang van de schaatser ook groter te maken... dan de functie die ik zelf met veel liefde voor het schaatsen vervul. Dus kortom, als dan iemand als Kamer dat soort kritiek uit, ja, dan, uh, dan is dat uh, voor, voor uh, Doekle Terpstra weer een druppel. Ja, maar uh, Kramer zei gisteren wel tegen jou dat onrust het laatste is... wat het schaatsen nu kan gebruiken. Is de onrust hiermee over of begint hij nou pas? Nee, ja, die, die onrust is er natuurlijk. Uh, nog steeds is misschien wel iets vergroot. Maar Kramer heeft heel lang zijn mond dichtgehouden. Uh, dat zei hij namelijk ook nog gisteren uh, toen ik hem inderdaad vroeg van... maar ja, waarom kom je er dan nu wel mee? Ja, heel lang de mond dichtgehouden, uh, net als uh, vele andere schaatsers. En uh, ja, nu was het eigenlijk genoeg. Vooral ook de irritatie... dat uh, heel vaak, als er dan kritiek was van de schaatsers... hij zegt ja dan wordt er wat gemompeld ze nu, dan wordt er sorry gezegd... en dan gaan we heel snel weer over de, tot de orde van de dag. En zo was het natuurlijk bij die ledenraad afgelopen dinsdagavond... ook weer gegaan. Nou, veel kritiek op Terpstra, veel gerollebol... Uh, was het uh, na een paar uur uh, zo dat hij unaniem die ledenraad weer achter zich had. Ja, en dat was gewoon genoeg voor, uh, voor Kramer en de schaatsers. Ja, um, je zei al, Uithagen uh, en de atletencommissie... Uh, die gaan dinsdag met de directie om de tafel. Maar ja. die willen meer zeggenschap, uh, geen adviezen meer, maar een vetorecht. Moet de bond naar hun luisteren? Nou, ja, dat, dat denk ik wel. Het, dit, dit toont denk ik ook wel aan dat uh, de macht van de schaatsers heel groot is. Kijk, de KNSB is natuurlijk een bond voor, profe voor zover zowel professionele als uh, de amateursporter. Maar ja, je kunt er lang en kort over praten. Uiteindelijk uh, gaat het toch vooral om die professionele sporter... Ook uh, van in financieel opzicht, de, de grote commerciële ploegen die geld in het laadje brengen. Dus ik denk inderdaad wel dat het handiger is als er iets beter geluisterd gaat worden naar de professionele schaatsen dan blijkbaar uh, de afgelopen jaren is gebeurd. Ja, De commissie Schenk heeft een poos geleden al geadviseerd om uh, uh, een scheiding te maken tussen breedte sport en topsport bij de, KNBSB, uh, bij de KNSB. Uh, Uitenhagen vindt dat die uh, scheiding er ook moet komen, maar maakt die scheiding dan een eind aan alle problemen? Nou, het zou misschien wel wat uh, zaken uh, uh, duidelijker maken. Overigens werd dat rapport door uh, Doekle Terpstra dat was een van de eerste meteen, dingen die, die deed toen die aanwezigheidsmissie af... ja, ja, meteen opzij gelegd. Honders <laughs> <te> la. <laag. laughs> uh, maar de KNSB is nu wel weer be bezig, al een tijd trouwens, om uh, met werkgroepen en dergelijke te kijken hoe het Schaats eruit moet uh, komen te zien uh, na de Olympische Spelen van Sochi. Dus misschien is het handig om dan toch maar ook dat rapport weer even uh, erbij te pakken. Ja, nou, dit die is nooit. Aan te ja, dit alles is nooit voordelig. Hè? In de aanloop naar Spelen? Nee, nee, want nu uh, is er inderdaad weer, weer heibel in de tent. En moet er een zoektocht? Er komt er een zoektocht naar een nieuwe voorzitter. Wat gaat de rest van het bestuur doen? Uh, daar is het behoorlijk stil uh, uh, bij. Uh, uit die hoek nog altijd. Uh, wat betekent ja, en... dat stil dat ze, dat ze het nog niet weten? Ja die, of dat ze... ja, die hebben eigenlijk nog helemaal niet gereageerd. Ik ben wel benieuwd wat de kritiek van Kramer was, dus ook op de persoon Terpstra gericht, maar toch ook. Want dat heb ik hem ook nog gevraagd, en dat zei hij er expliciet bij... Eh, naar het hele bestuur toe. Dus, Maar goed, daar hebben we eigenlijk nog helemaal niets van gehoord. Ja, dus dat, dat rommelt zo door. En uh, uh, ja, dat is natuurlijk niet prettig, want straks als er een nieuwe voorzitter zal komen... Ja, dan zal het toch ook weer aan de topschaatsers gevraagd worden... wat vind je ervan? Dus zo krijgen zij daar toch ook natuurlijk wel zaken van mee. Ja, en uh, voor de ijsbanen en de keuze daarin heeft dit helemaal geen gevolgen verder. Hè? Dat blijft nee, nee, gewoon dat... al meer, hè? Ja, daar kun je eigenlijk wel van uitgaan dat dat, dat, dat zo blijft, ja. Sebastian, bedankt. Oké. Okay. Uh, Kim Pollingen heeft inmiddels brons gewonnen in de klasse tot 70 kilogram... bij de wereldkampioenschappen judo. En wij gaan verder met voetbal, want Louis van Gaal maakte vanmiddag... zijn selectie bekend voor de twee wk kwalificatiewedstrijden tegen Estland en Andorra volgende week. Van Gaal vond het lastig om tot een keuze te komen... vandaar dat hij maar 21 spelers heeft opgeroepen. Maar dat doet volgens hem niets af aan de kwaliteit van de groep. Nou ja, uh, ik heb uh, volledig vertrouwen in deze... Deze selectie. Het is niet zo dat dat een excuus is, uh, maar om aan te geven dat het niet makkelijk is om een keuze te bepalen. En het aantal spelers geeft aan dat ik niet tot 23 kan komen. Dat zegt ook iets. En uh, natuurlijk uh, uh, zou ik spelers mee kunnen nemen, uh, bijvoorbeeld uh, Nigel de Jong of. Uh, Wesley Snijder omdat die uh, blijk hebben gegeven dat die weer in de stijgende lijn zitten. Maar ik help ze er niet mee. Want uh, bij hun club kunnen ze veel meer hun programma afdraaien... wat ze uh, nodig hebben om inderdaad die fitheid weer te verkrijgen. Zou je het Nederlands Elftal daar wel mee helpen... om die twee spelers die je noemt uh, te selecteren? Nee, want uh, op de positie uh, van uh, Snijder heb ik Van de Vaart opgeroepen is de speler met het hoogste rendement bij het Nederlands tot met Jermaine Lens. En uh, uh, voor de positie van Nigel de Jong... wij spelen niet met de verdedigende onder middenvelden. Dus ja, uh, die hebben wij niet nodig. En zeker niet tegen landen als uh, Estland en uh, Andorra. Je zou hem nog wel nodig kunnen hebben. Of zeg je hiermee van die heb ik eigenlijk nooit meer nodig? Nee, dat uh, zeg ik niet. Dat zeg jij weer. Ja. Maar suggestief dan. Met een vraagteken? Met een vraagteken. Ja. Uh, je noemt Van der Vaart, maar ja, die is ook met uh, blessures in de weer... en die trainen en misschien die spelen en zo. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, ik heb natuurlijk geïnformeerd. Uh, of dat laat ik doen, want ik heb een staf. En Edwin Goedhart is de uh, dokter. En uh, die heeft geïnformeerd bij Rafael. En hij heeft gewoon een training overgeslagen. Uit voorzorg, ja, dat gebeurt wel eens. Hij zal maar... de weekend ook gewoon spelen en is dan weer fit. De, de, het vraagteken is meer Strootman. Uh, dat zou meer op, op zijn plaats zijn. Die is geblesseerd ook. En die komt terug. Uh, maar daar is het niet zeker van of, uh, of hij speelt. Maar die roep ik op en die mag komen. En dan hebben wij Edwin Goethart die dat gaat beslissen. Want Strootman is mijn aanvoerder. En je weet dat uh, ik wil dat die aanvoerders uh, daar zijn. Want dat is dan de reden? Want in principe hoort hij in een ander rijtje dan thuis, maar omdat hij aanvoerder is... Nee, hij heeft ook aangegeven dat hij fit is. En dat hij verwacht fit te zijn en dat hij dus kan spelen. Hmm. Dan nog even terug naar die snijder. Uh, heb jij daar inmiddels contact mee gehad of heeft hij contact gezocht met jou? Nou, ik denk niet dat het relevant is om daar iets over te zeggen. Waarom niet? omdat ik dat niet relevant vind. En ik heb de vrijheid om dat zo te zeggen. Nee, maar dat was vorige keer toch zo'n punt... dat er uh, bijvoorbeeld hij niet gebeld had. Precies daarom wil ik dat vermijden. Dat is de reden. Oh. Ja. <laughs> dus als ik vraag, heeft hij gebeld, is het geen antwoord? Ik bedoel, dat kan allebei kanten zijn? Dat kan allebei de kanten zijn. En dat zei Louis van Gaal. De opvallende naam in de selectie is Jeffy Bruma. De PSV-verdediger maakt voor de eerste tweede keer deel uit van de Oranje. Van Gaal heeft dus slechts 21 spelers opgeroepen. Er zijn nogal wat geblesseerden. Deli Blind, Jordi Klaasie, Klaasian jan Huntelaar... Siem de Jong, Bas Dos, Siem de Jong... die staat er twee keer en dat hoeft dus niet. Karim Rekiek, Ibrahim Afelay en Jean-Paul Boetius. Uh, die zijn allemaal geblesseerd en dus niet opgeroepen. Marco van Ginkel, Joris Matthijs en John Heitinga... zijn niet geselecteerd omdat ze bij hun club te weinig in actie... Komen. De wedstrijd tegen Estland wordt volgende week vrijdag gespeeld en dan Andorra de dinsdag daarop. Allebei uit, dus in Estland en in Andorra. We gaan weer voetballen. Hoe is het met Guardiola? Maakt hij zich druk uh, dat het nog steeds 1-1 is, uh, Frank Willard? Nou, hij maakt zich meer druk om het feit dat uh, Torres en Javi Martinez blijkbaar iets met elkaar hebben wat niet helemaal in de haak is, want Torres heeft nu de middenvelder van Bayern al twee keer te grazen genomen. Eén keer een flinke beuk uitgedeeld. Nu even opletten. Schürrlels die de bal goed aanneemt. Staat hij buitenspel en maakt het vervolg daarna niet meer uit. Nooier houdt overigens een inzet van zijn landgenoot bij Chelsea spelend tegen. Maar de beuk dus uitgedeeld door Torres aan Gavi Martinez in eerste instantie. Een elleboog en vervolgens minuten later een flinke trap op de enkel. Terwijl er geen bal in de buurt is. Van Torres op de enkel van Martinez En die is met een lange blessurebehandeling overigens eerst naar de kant gegaan. Loopt inmiddels wel weer op het veld. Maar helemaal fit is hij nog niet. Hij loopt nu ter hoogte van de middellijn. En bij Chelsea sowieso een beetje een handje ervan. Nu ligt er weer volgens mij Mandzukic op de grond. Die maakt daar ook een redelijke gewoonte van om daar op de grond te liggen. Maar in deze wedstrijd heeft hij daar wel aanleiding toe... Want hij krijgt regelmatig een elleboog in zijn nek geduwd als hij het luchtduel probeert aan te gaan van een van de verdedigers. Of Cahill bijvoorbeeld achterin bij Chelsea of David Luiz. Ivanovic heeft hij ook al mee te maken gehad met diens elleboog dan toch althans. En dan heeft hij het daarmee dus behoorlijk lastig. Het is 1-1 trouwens met nog 10 minuten te spelen in dit duel. De Supercup in Praag. En Bayern heeft het uh, toch lastig om uh, het spel te blijven maken. Ribéry nu in balbezit voor uh, de Duitsers. En Alaba, Alaba gaat dan de, de drukte opzoeken in de richting van Ivanovic. Hij komt niet heel ver. Achterin bij Chelsea wordt de bal dan weggerost in de richting van Dante. Die neemt rustig aan. Boateng sluipt dan het middenveld in met de bal aan zijn voet. Dus dat moet nog opvallen. Gutsen ingevallen. Probeert te schieten uit de draai. Boateng raapt daar dan de bal opnieuw op. Alaba achterlijntje halen. Die paas van Ribéry is onzorgvuldig. En daarmee is de kans voor Bayern om gevaarlijk te worden in ieder geval uh, verkeken. Bayern wil deze wedstrijd graag winnen. Chelsea wil dat ook. maar doet op een totaal andere manier, namelijk vanuit de verdediging. Bayern mag de bal hebben. Het leidt tot een 1-1 stand met 80 minuten op de klok. Het is een lucratieve avond voor Ajax, maar dan vooral op financieel gebied. Ik vertelde net al dat Christian Eriksen naar Tottenham Hotspur vertrekt. Die transfer is afgerond en uh, al de wereld gaat naar Atletico Madrid. Hij tekent daarvoor vier jaar. En afluit ontvangt Ajax 7 miljoen euro voor de verdediger. Dus dat zou bij elkaar zo'n 20 miljoen kunnen zijn. Maar ja, het zijn wel twee toppers die je kwijt bent. Dan uh, drukke tijden voor PSV. Eerder deze week ging de ploeg met 3-0 onderuit bij AC Milan. In de voorronde van de Champions League. En morgen viert PSV het 100-jarig bestaan rondom de wedstrijd tegen Cambuur. En dan kwam de naam van PSV ook nog eens uit de kom bij de loting voor de Europa League. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. PSV en Durban. En PSV, PSV komt als uh, tweede uit deze pot. De uh... tweede club drone is uh, GNK Dynamo Zagreb. Merci champions. Ja, dat zijn ze dan, de tegenstanders van PSV in de groepsfase van de Europa League. Uit Bulgarije, Oekraïne, Kroatië. Filip Cocu is te eerlijk over, hij weet er ook niet zoveel van. Totaal onbekende ploegen, maar twee kampioenen en een verliezend uh, finalist. Uh. Dus uh, het wordt een rondje Oostblok voor ons. Het is zoals het is... Uh, en willen we verder komen in het toernooi, moeten we zorgen dat we de poolfase overleven. En dan zullen de andere tegenstanders staan te wachten. En misschien treft PSV dan wel een tegenstander van het kaliber AC Milan. We denken terug aan eerder in de week. 3-0 nederlaag, afgetekend in San Siro. Hoe heeft de selectie de knop trouwens weer omgezet daarna? Nou, Het is, lijkt me logisch dat het uh, een teleurstelling is. <kijkt> Als je het over twee wedstrijden bekijkt, uh, dan vind ik het uh, logisch dat de spelers teleurgesteld zijn. Dat ben ik zelf ook. Maar het ja, is ook onderdeel van de, van de sport. Uh, je maakt mooie dingen mee en uh, je hebt veel, heel veel teleurstellingen. Daar moet je ook op een goede manier mee omgaan. De wedstrijd afsluiten met z'n allen, dat hebben we gedaan. Door uh, de analyse die we gebruikelijk uh, doen de dag na de wedstrijd. En dan is het te voorbereiden op de wedstrijd die weer komen gaat. Ook in het voetbal is het vaak wel eens prettig dat er uh, al twee dagen later weer een nieuwe wedstrijd te staat. En die eerstvolgende wedstrijd lijkt misschien onbeduidend. PSV kan maar dat is die zeker niet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ja! Yeah! De wedstrijd van morgen werpt zijn schaduw, of misschien moet je zeggen, ze ligt vooruit, Tini Sanders, directeur van PSV. Want we staan op de Montgomerylaan in Eindhoven. En wat is daar zojuist ontstoken? Ontstoken is een onderdeel van de lichtjesroute. En speciaal nu vanwege het 100 jaar bestaan PSV. En PSV is niet alleen voetbal, maar ook andere sporten 100 jaar geleden. En daarom is het leuk dat die andere sporten samen met voetbal hier te zien zijn in het, zoals het dan heet, het ornament van de lichtjesroute. Precies, en zo kijken we naar dat uh, PSV-ornament waarin het logo terugkomt. Natuurlijk uh, voorzien van de gloeilampen, hè? Uh, Het Philips Stadion wordt vermeld 1913-2013. Ja, het eeuwfeest. En die lichtjesroute, dat is echt iets wat bij Eindhoven hoort, hè? Ja, dat zijn echt uh, Eindhoven's tradities. En PFL 100 jaar, maar de lichtjesroute is uh, ontstaan meteen na de oorlog, de bevrijding. Ja. En, uh, ja, Eindhoven heeft niet zo heel veel tradities, dus we zijn er heel zuinig op ja. en heel blij mee. Ja. En zeker de lichtjesroute, dat weten we allemaal toen we klein waren. Dan mocht je in de tijd zo rond eind september mocht je wat langer opblijven. totdat het donker werd. En dan achter in de auto, pyjametjes aan en dan de lichtjesroute rijden. En dat was zo mooi. Dat soort mijmeringen, doet Filip Cocu deze dagen niet aan. Hij heeft zijn selectie voor te bereiden op een belangrijke wedstrijd tegen Kambuur. En dus wil je dan afsluiten van uh, ja, alle feestactiviteiten. Natuurlijk is het logisch dat het voor de club een heel erg bijzonder moment is. Dat is het voor ons ook. Um, alleen, als, als ploeg zijn we natuurlijk aan het voorbereiden op, uh, op een comp competitiewedstrijd. Dat staat bovenaan bij ons. En alles eromheen, voor de wedstrijd en na de wedstrijd. Dat is een extra tintje geweldig voor als de uitstraling van de club en om dat te vieren. Maar wij zijn wel bezig om. Uh, om morgen voor een goed resultaat te gaan. Kijkend naar de selectie zijn er een paar twijfelgevallen. Rikik bijvoorbeeld heeft last van zijn enkel. Bakkali nog niet volledig hersteld. Maar wel weer opgeroepen voor de nationale ploeg van België. En dat bevreemdt Cocu dan weer. Ik vind dat ook erg vroeg. Zeker gezien dat hij daar geblesseerd is geraakt. <tie> en uh, tot op nu, tot op heden eigenlijk. nog geen minuut gespeeld heeft voor ons. Om dan al op te roepen, vind ik geen uh, logische keus. Zo richt Philip Cocu zich vooral op de actualiteit. Maar dompelt de rest van Eindhoven zich in het mooie verleden van PSV. En dat zei Edwin Cornelissen. We gaan zo naar AZ, maar eerst even naar Bayern München tegen Chelsea. Want, Frank... Want Chelsea moet met tien man verder. Ramirez na een smerige overtreding zeg op Gutsen. Die de bal heeft opstoomd. En Ramirez gaat recht op hem af. Stapt over de bal heen. Zo bovenop de enkel van Gutsen. Zegt goeie genade. Hij krijgt daarvoor zijn tweede gele kaart in dit duel. En is woest dat hij hem krijgt. En uh, ja, zijn trainer ook natuurlijk langs de zijlijn. Uh, druk, uh, gebarend dat hij het er niet mee eens is. Maar goede genade. Hier kun je gewoon een directe rode kaart voor geven. Zo ongelooflijk vals als die overtreding van de Braziliaanse middenvelder van Chelsea is. Het is nog altijd 1-1 en Chelsea met zijn tienen maakt niet zo gek veel verschil als met zijn elven. Want zij leunen achterover, moeten het hebben van de counter... en moeten het hebben van het fysieke spel waarmee ze proberen Bayern tegen te houden. Tot nu toe met succes, althans dat ene afstandsschot van uh, Ribéry dan daar gelaten. Maar bij vlagen krijgen die spelers van uh, Bayern het behoorlijk te verduren. Onmiddellijk wordt er uh, vervolgens gewissen. Opie Miguel komt uh, in de ploeg voor Schürrle... Dus een middenvelder voor een aanvallend ingestelde speler. We zitten in de slotfase van de Supercup. En de beslissing is nog niet geforceerd door een van beide. Het is 1-1. Nou, Alkmaar, want AZ plaatste zich vanmorgen maar net voor de Europa League. Na brand gisteravond in het stadion, moest AZ de wedstrijd tegen Atromitos vanochtend uitspelen. Het werd een 2-0-nederlaag, maar dat kon AZ net hebben. Want uit in Griekenland werd met 3-1 gewonnen. En AZ loopt wederom een Griekse tegenstander, Paok Saloniki. De andere twee zijn Maccabi Haifa uit Israël en Shakta Karagandi. En die komen uit Kazachstan. De reactie van de trainer Gert-Jan Verbeek. Het is altijd bijna het andere eind van de wereld, als je Europa ziet. Maar laten we daar niet over klagen, laten we blij zijn dat we in deze groep zitten. Want het had vandaag ook anders kunnen aflopen. Ja, Kazachstan is? Vijfduizend kilometer? Pre ja, precies hoeveel kilometer het is, weet ik het niet, maar het is een, een, een pokker vliegen. Vorig jaar hebben we wel een heel luxe vliegtuig, met hele brede stoelen. Dus uh, wie weet wat de directie voor ons in petto heeft. Pauk Seroniki, de club van Huub Stevens en Ton Lokhoff. Ja, dat is een leuke bekomstigheid. En uh, ja, die hebben natuurlijk een hele teleurstelling te verwerken gehad, want die hadden al gedacht van nou we staan met een halfbeen in de Champions League. En dus verwinnen is dit een troostprijs, eh, want het ging mis thuis. Eh, en volgens mij eh, hoop ik dat we niet de eerste wedstrijd tegen Paul moeten, want dan is het Stevens geschorst denk ik. Want hij zat op de tribune. Want is dus het er wel publiek? En het was voorbij de twee wedstrijden en zat er niemand op de tribune, dat mocht niet? Nee, ja, ze zijn heet gebakend. Uh, we hebben gisteren dan ook weer gezien van die paar supporters die de moed genomen om mee te gaan uh, met Atomido's. Die lieten ze wel gelden, die, uh, die waren fanatiek aanwezig, zeker toen het doelpunt viel. Of de doelpunten vielen. Dus ja, we weten dat uh, de Grieken uh, geëmotioneerd hun club steunen. En, uh, en dat kan een extra stimulans zijn. En Maccabi, de Haifa, wat zeg je dat? Nou ja, de Israëlische competitie is bij ons natuurlijk niet zo bekend. Oh. Maar fijn het feit dat uh, de afgelopen jaren Israëlische ploegen uh, meedoen hier op uh, Europese toernooien. En ook wel uh, redelijke resultaten halen. Uh, Wordt het toch heel aardig gevoetbald. En uh, het is ook weer een verre reis. Ik heb ooit met, uh, met Heerenveen een keer tegen een uh, Israëlische ploeg gespeeld. Dat ging uh, nog in de voorronde. En dat, dat ging om één wedstrijd, want uh, toen we tot stonden te vertrekken op weg naar Israël, werd hij gestaakt. Er was een staking op het vliegveld, waardoor we niet konden afreizen. Toen is Ergen besloten om dan maar alleen in de thuisweer te, te moeten spelen. En, en die wonnen we met vijf 1 De omstandigheden bij Shakhtar Karagandy. het, het schapenritueel slachten op de middenstip voor de wedstrijd. Ja, ja nou, Dat u even wil dat uh, een halt toeroepen heb ik begrepen. Ik ben daar een groot voorstander van. In ieder geval mochten ze het uit niet hè, bij Celtic. Vandaar dat de 3-0-Nederlander, dus dat zei ik al, veel zal afhangen van uit en thuis. En als wij zorgen dat we in ieder geval thuis punten gaan halen, nou ja, dan, dan moet je hier en daar ook uit een keer een goed resultaat neerzetten. En we hebben toch ook laten zien dat we ook in uitwedstrijden een goed resultaat kunnen halen. Omdat we toch wel een ploeg zijn die langzamerhand steeds meer het idee krijgt hoe we de oefen moeten verdedigen. En uh, vandaaruit toch aardig kunnen omschakelen. Hè. Zie je de eerste uitslag tegen Atromitoost? Dat was toch een 1-3 uitslag waar je goed thuis kunt komen. En dat is er wel gebleken. Gert-Jan Verbeek, de trainer van AZ. In de Vuelta alweer de zevende etappe. En net als gisteren leek het weer op een massasprint af te stevenen. Joris van den Berg. En die sprint kwam er weer niet. Gisteren eigenlijk ook niet. Toen ging Tony Martin in de aanval vanuit het Tartschot reed hij weg en na 177 kilometer kregen ze hem 10 meter voor de finish te pakken. Een Duitser van Omega Pharma Quickstep. Vandaag was er weer een aanval. Nu was er een kopgroep, drie man, niet het noemen waard. En in de slotfase werd het spannend, want de sprint leek er te komen. Maar op 10 kilometer van de finish was het parcours in één keer wat interessanter. Waren er wat heuvels en wat draaien en keren. En toen reed wereldkampioen Gilbert weg met een andere man van Omega Pharma Quickstep. Met Zdenek, Stibar, een Tsjech, die bijna twee weken geleden winnaar werd van de Eneco Tour. En die twee hielden stand. En het leek op gisteren, want het peloton zat er vlak achter. Het ging om een paar seconden, maar dan reden ze weer wat verder weg. En op het laatste rechte stuk kwam Stibar in één keer uit het wiel van Gilbert. En de wereldkampioen die dit jaar nog niks gewonnen heeft... moest ook nu weer zijn meerdere erkennen. En gisteren lukte het dus net niet voor de ploeg van de Belgische leider Patrick Lefevre. Vandaag wel, want Stenek Stibar werd winnaar in een voorstad van Sevilla in de zevende etappe van de Ronde van Spanje. Gilbert werd tweede en een Duitser van de Belkin ploeg, Robert Wagner, een tweede sprinter met alle respect, werd derde op misschien anderhalf of twee seconden van die twee. Ze redden het dus net, hielden net stand. En zo kwam er dus weer geen massasprint. En morgen komt hij er ook niet, want dan is er weer een echte aankomst. Bergop in de Ronde van Spanje. En dan de strijd om de Supercup. Kijken of het nog in de normale speeltijd gebeurt. Frank Pieluit. Nou, we zitten dan in de extra tijd. David Lewis met een vrije trap in de muur geschoten. Het is wel de manier waarop Chelsea uiteindelijk de Europa League vorig jaar wist te winnen. Toen iedereen dacht tegen Benfica. Nou, dat wordt verlengen. Was er uiteindelijk nog Ivanovic die in de 93ste minuut de beslissing forceerde en de 2-1 maakte. En daarmee Chelsea weer eens een Europese beker uh, liet bij en nu is het dus ook 1-1. En zitten we in de extra tijd van deze supercup wedstrijd met Bayern in de aanval. Over de linkerkant met Alaba. Bal even breed leggen. naar Kroos. Die kiest dan voor de crosspaas. In de richting van Laam mee opgekomen. Rechter verdediger inmiddels weer spelend. Dat heeft alles te maken met het feit dat Martinez in het veld is gekomen. En Rafina er voor hem af is gegaan. En de ingooi voor Bayern in de richting van Gutsen. Uh, gegooid en dan uiteindelijk Gutsen die volgens mij onder de bal doorgaat. En via uh, Obi-Miguel gaat de bal dan over de zijlijn. Maar de assistent scheidsrechter, dus die beslist anders, geeft de ingooi aan Chelsea. David Lewis terug naar zijn doelman. Tsjech gooit de bal lang naar voren na 92 minuten. Dante kopt daar de bal van de helft van Bayern München weg. En Ivanovic vangt op. Lampert met de lange bal naar voren. Daar mag Torres dan achteraan rennen. Noyer is eerder bij de bal moet een ingooi toestaan. En als Chelsea dat vlot kan oplossen, dan is Neuer dus veruit zijn goal. Dat kan uh, Chelsea niet vlot oplossen. En dus gaan ze er heel lang over doen. Ivanovic gaat namelijk oversteken. Dat is op zich uh, verstandig. Want de Servier kan ongelooflijk ver gooien. Dat doet hij nu niet. Hij gooit kort op Hazar. Hazar terug naar Ivanovic. En dan gaat Oscar proberen de dribbel te maken. Dat mislukt aan de zijlijn bij Bayern München. Diep op de helft van de Duitsers. Overtreding gemaakt als die zelf de Duitsers willen uitverdedigen via Gutsen. Iedere keer als hij de bal aanraakt, wordt hij ondersteboven gekegeld door deze of gene. Het zorgt er ook voor dat Chelsea met zijn tien in staat. Tegen de elf van Bayern München. Omdat Ramirez na een overtreding op Kutsen... Een stevige overtreding, zeg ik dan maar even eufemistisch, van het veld is gestuurd. Het is Ribery, Balletje onder de voet doorhalen tot twee keer toe. Dan terugleggen op Kroos. Via Martinez. gaat de bal dan naar Dante. En dan zit de wedstrijd erop. Althans, dat officiële gedeelte dat officieel de 90 minuten heet. Na 93 minuten zijn die dan in ieder geval gepasseerd. Dat betekent dat we gaan verlengen twee keer een kwartier in deze Supercup. Want Bayern en Chelsea houden elkaar op 1-1. We gaan de wereldkampioenschappen judo in Rio de Janeiro. Ook op dag 5 was er een Nederlands succes. Maar in de verkerk uh, judo zo de finale in de klas tot 78 kilogram. Wil u dat zien? NOS.nl. Met commentaar van Theo Passia en Mark Huizinga. Uh, en Kim Polling die heeft al brons gewonnen. Ze versloeg de Zuid-Koreaanse Wang Ye-Sul in slechts 34 seconden. Na afloop huilde Polling van blijdschap. En Matthijs Westraat, praat met haar. Moet ik nog iets vragen of ga je het zelf vertellen? Nee, het ja, is natuurlijk absurde manen met de knie. En ik heb vier jaar training gemaakt in twee maanden tijd. En dan zo dicht als nog bij die wereldtitel zit. Ik bedoel, die, die, ja, die kwartfinale. Ja, dat was een beetje stom. Ja, stuurde ik die tegen, die tegenkreeg. Maar verder deed ik, ik niks fout. En dat met die knie. Nee, ik ben het echt brons. Ik weet het ook wel, maar voor mij voelt het gewoon echt als op goud is. Want ik ben zo blij. Is dit nog meer dan je had verwacht eigenlijk? Ja nee, dat was, ik wist niet wat ik moest verwachten. Ik bedoel, vier judo-trainingen. In juni had ik ook al bijna niet getraind, omdat ik natuurlijk met school zat. Dus in principe heb ik ja, vier echte judo-trainingen gemaakt in echt heel weinig tijd. En van twee weken terug ben ik alsnog weer door de knie gegaan. Dus ik heb tweeënhalf weken helemaal <laughs> niet meer niks op die mat gedaan. En ik wist gewoon echt niet wat ik moest verwachten. En dat ik dan vandaag op zo'n manier toch prijs pak, <laughs> daar ben ik echt heel blij mee. Ja, een soort medisch wonder dus, begrijp ik. Ja, met die zwonden weet ik niet, maar voor mij wel. Want ik heb, ik heb niet zo heel vaak blessures. En dit jaar was het voor het eerst. En met die knie, ja, ja ik heb nooit echt blessures. Dus dat was wel even wennen. Maar ja, zo'n voorbereiding en dan, en dan gewoon brons pakken En zo dichtbij zo'n wereldtitel zijn. Nou, ja, ja, ik ben echt heel blij. Ja, wat, wat dacht je eigenlijk toen je die kwartfinale toen je die verloor? Had je toen, was je toen zwaar teleurgesteld? Of? Was het nog iets van, nou ja, oké, okay, het kan nog, brons en sport. Ja, helemaal niet teleurgesteld, want ik kon gewoon niet meer van mezelf. Ik bedoel, de eerste partij, die is de beste actie die inzit, toen was het dan met mijn knie. Ik denk, ja hoor. En um, ja, toen die kwartfinale verloor, ja, ik kon niet meer. Dus ja, ik kan ook moeilijk boos op mezelf worden, want realistisch, ja, ik kon gewoon niet meer die kwartfinale. En ja, als die Bazaar niet tegen had gehad, dan, ja, nee, het is logisch, maar ik bedoel, ja, nee, ik was niet teleurgesteld. Europese kampioen, je wint de Masters. En nou uh, monde jouw brons. Ja. Mooi jaar, dacht ik zo. Ja, nee, dat is echt wat zot. Hoor. Het is natuurlijk echt, het is de afgelopen maanden waren heel absurd. Maar eigenlijk het afgelopen half jaar is het natuurlijk gek. En ja, brons, voor mij is de wereldtitel. En ik ben echt heel blij ermee. Aan de champagne. Ja, zeker. Gefeliciteerd. <laughs> Dank je wel. Kim Polling, en ze werd gefeliciteerd door uh, Matthijs Westraten. Ze won brons in de klasse tot 70 kilogram. En ik zeg nogmaals, maar hinder verkerk. Staat in de finale in de klasse tot 78 kilogram, wilt u dat zien? NOS.nl We gaan even kijken bij tennis. Thomas Berdig tegen Dennis Koetla. Hoe staat het ermee, Marcella? Ja, het is zojuist afgelopen. Berdy heeft die jonge 21-jarige Amerikaan van zich af weten te schudden. Twee moeilijke tiebreak sets, derde set met 6-3. Dus daar ja, liet hij toch wel weer zien wie er heer en meester was outsider hoor, Berdy. Als je hem überhaupt outsider kunt noemen, vorig jaar halve finalist won die in de kwartfinale van Federer. En ja, op het punt van beginnen op diezelfde baan staat Andy Murray, de titelverdediger. Hij gaat het opnemen tegen een Argentijn Leonardo Maier. Tweede ronde is dat pas, terwijl we ondertussen de hele dag al heel veel derde rondes van het vrouwenternooi voorbij zien komen. Dus de meeste hebben zich al geplaatst voor de vierde ronde. En dan moet Andy Murray nog pas die tweede ronde gaan uh, spelen. Beetje gekke planning van de organisatie in New York. Maar die hebben daar zo hun uh, eigen gedachten over. Murray, ja, hoe zien, zal hij gaan spelen? Hij zit natuurlijk nog steeds op die roze wolk van zijn uh, overwinning op Wimbledon. Maar ja, wil hij hier uh, ver komen en die titel weer met succes verdedigen... dan uh, moet hij mogelijk Djokovic in de halve finale verslaan. Berdigt dan misschien al in de kwart. En dan aan de andere kant staat die hele gevaarlijke Rafael Nadal... die nog geen hardcourt wedstrijd dit jaar heeft verloren. Dus het is nog een lange weg te gaan voor Andy Murray. En wat betreft de vrouwen, die eh, jonge Sloane Stevens, 20 jaar is ze... maar toch al nummer 15 van de wereld, die heeft zich ook zojuist geplaatst... voor de vierde ronde. Zij versloeg landgenoten Jamie Hampton... ook nummer 26 van de wereld. Het gaat goed met het Amerikaanse vrouwentennis. Er staan er zo tien in de top 100. En Stevens is dan de kopvrouwen. Haalde eerder dit jaar de halve finale bij de Australian Open. Vierde ronde Roland Garros, kwartfinale Wimbledon. Dus een meisje dat op het grote podium erg goed speelt. Dat zal ze in de volgende ronde moeten doen... want dan wordt het waarschijnlijk Serena Williams. Want die moet vannacht spelen tegen Sveidova. Dus als Williams dat wint, krijgen we opnieuw een kwartfinale Stevens-Williams. En in Australië won die jonge Amerikaanse. En dan de lichte dubbel vier bij de vrouwen hebben het over roeien... heeft de Nederlandse vloot bij de wereldkampioenschappen in Zuid-Korea... de eerste wereldtitel bezorgd. De ploeg bestaande uit Meerte Krijkamp, Maaike Het, Rianne Sigmund en Marianne Frenken... ze roeiden in de niet-Olympische klasse naar het goud. Een prestatie waar Maaike Het van tevoren over had gedroomd. Ja, we hadden een duidelijk uh, raceplan. De 2000 meter moest het gebeuren, want dat is gewoon ons... Ons sterke punt. En de Amerikanen even dichtbij. Maar uiteindelijk hebben we ze wel gepakt zoals, uh, zoals het moest. En dat was uh, Maaike. Hè, dus de gouden medaille kwam tot stand door een goede samenwerking tussen jong en oud. Ja, voor, uh, voor Myrthe, ons boegje is het eerste wereldkampioenschap. Dus voor haar is het extra mooi dat het op deze manier ja, met de gouden medaille bekroond wordt. En voor Rianne en mij is dit wel een kroon op ons werk naar, ja, na vijf jaar heel hard trainen. Dat is heel mooi. En nu uh, zit mijn computer vast en ben ik bezig om de muis te vinden. Ja, dat lukt. En dan uh, kan ik uh, kijken wat het volgende is. De skiffeurs Roel Braas en Inge Jansen plaatsen zich voor de A-finale Braas. slaagt er als eerste Nederlander sinds Dirk Lippens in 2002 in... om de finale te bereiken met de derde plaats. Ja, ja het is zeker heel bijzonder om in de finale te liggen als uh, Nederlandse skiffeur. Ja, ik concentreerde gewoon heel erg op mijn eigen race in het begin. Ik was gewoon puur alleen met mezelf bezig. Ik gewoon een goede start maken, in het veld leggen... En gewoon meegaan tot 1000 meter. En daar gewoon kijken waar ik ongeveer lag. En dan gaan schuiven uh, om bij de top 3 te komen voor de finale plek. Het bereiken van de finale is al een prijs voor Braz. En dat doet veel voor zijn zelfvertrouwen. Ja, nee, ik ben ontzettend gemotiveerd. Ik, ik, ja, het is gewoon alles of niets bij mij. In Lutsen ben ik vierde geworden in de finale. En op de EK derde. Dus ja, ik, ik ga gewoon weer proberen op te schuiven naar een medaille. En ik ga er gewoon voor vechten. En dat zal nodig zijn ook. De andere keffeur Inge Jansen behaalde de finale ook met de derde plaats. De lichte mannen vier stelden teleur. Arnoud Gijdanus, Joris Pijs, Bjorn van de Ende en Tim Heijbrok kwamen na een matige start niet verder dan de vierde plaats. En wij gaan naar voetbal, want NAC speelde met 1-1 gelijk tegen NEC. Beide ploegen blijven onderaan staan, hebben nu allebei twee punten uit vijf duels. Bij de 1-1 van NEC zag de keeper van NAC, Jelle ten Rauwla, er niet helemaal goed uit zoals dat heet. Filip Koken praat met hem. Jelle, wat een vreemde wedstrijd is dit. Jullie hadden eigenlijk in de rust met 2-3-0 moeten voorstaan. En dan opeens valt vlak voor rust die 1-1. Wat gebeurt er en wat is jouw verhaal daarbij? Uh, ja, op dit moment is het ook okay, kort na de wedstrijd. Ik, heb, ik, ik zit nog steeds met mijn gedachten bij, uh, bij die goal. En, uh, ook in de tweede helft. Stond ik te ver, stond ik niet te ver. Uh, waar stond ik in, in positie? Ja, ik kan het eigenlijk niet zo heel goed vertellen. Ik, maar, mijn gevoel zegt dat ik niet zo heel ver voor de goal stond. Anderhalve meter volgens mij. Ja, dus het valt, dat valt op zich nog wel mee. Uh, ik, ik, ik ben wel van mening dat ik hem niet verwachtte. Dus dat is wel, uh, dat is wel uh, raar. Maar. Volgens mij is het ook niet zijn bedoeling om, uh, om daar te schieten. Maar... Ja, het is wel weer een moment dat ze je, dat je weer uh, ja, dat we op 1-1 komen. En dat, het, uh, dat net voor rust is een, een, een rotmoment voor de ploeg. Ja, dus uh, we hebben één keer op de goal geschoten en, uh, en dat is raak. Heb je nou de pest in? Want ja, jullie hadden eigenlijk hier moeten winnen om uit de zorgen te komen. Ja, absoluut. Ik bedoel, als je verliest heb je zeker de pest in. En als je jongen bijna, bijna onderaan staat dan... Je hebt niet verloren hoor. Nee, maar dat voelt op dit moment wel even zo. Want ik ben wel van mening dat je, dat je thuis van NEC moet winnen. En dat is net zoals we thuis tegen Den Haag hadden moeten winnen. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat doe je niet en daardoor kom je nu in de probleem. En uh, je ja, staat je gewoon heel slecht aan het seizoen. Uh, dus ja, dat is gewoon heel erg, uh, heel erg moeilijk. Maar waar ligt dat nou aan dat jullie in de tweede helft wegzakken? Want jullie creëren uh, veel minder. Ja, onzekerheid. Dat is puur met vertrouwen te maken. Je, het, het loopt nog niet. We zijn zoekende. Uh, we, we willen heel graag. Uh, het publiek wil heel graag. Ja, het is, dat is gewoon heel lastig voetballen. Is het ook een kwaliteitskwestie, zoiets als uh, Van Hanegem heeft gesuggereerd? Nou ja, kijk, uh, uh, ik, ben, ik, ik was het niet met hem eens hoor. En ik vind wel dat we een, een betere selectie hebben dan, uh, dan vorig jaar. Alleen ja, we zijn vorig jaar, uh, of uh, vorig zijn we wel een aantal goede spelers kwijtgeraakt. Uh, we zijn nu in de breedte wat beter geworden. Maar ik denk als steeds dat we gewoon een, een goed team hebben. En, uh, en, en geen elftal wat, wat achter gaat worden. Maar ik ben ook van mening dat, dat dit elftal ook niet uh, 16e of 15e uh, of, uh, of, of 17e moet worden. En er komen er ook veel berichten naar buiten over het uh, begrotingstekort hier bij deze club. Uh, raakt dat jullie ook als spelers? Lezen jullie dat? Wordt je door beïnvloed? Ja, we lezen dat wel. Er komen ook vragen natuurlijk uh, uh, van een aantal spelers hè. hoe dat zit. Uh, uh, wordt, het, uh, wordt het ook onzeker naar, naar onze kant toe? Alleen, het enige wat wij kunnen doen is voetballen en proberen om, uh, om rust te, uh, te creëren op het voetbalgebied. En dat hadden we vanavond moeten doen. Nog één ding, de supporters hebben zich flink laten horen vanavond. Hebben jullie het gevoel dat jullie genoeg geleverd hebben voor hen? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk, een aantal supporters zullen zeggen van niet, een aantal supporters zullen zeggen van wel. Ik denk dat we als, als ploeg er alles aan hebben gedaan om, uh, om drie punten te pakken vanavond. Uh, helaas is dat niet gelukt. En dat zei de keeper van NAC, Jelaten Rauwelaar. Bij NEC, de tegenstander, was er een debutant. Uh, dat was de trainer Anton Jansen. Anton, vreesde je deze wedstrijd omdat je team niet met al te veel zelfvertrouwen rondliep de laatste weken? Nee, verre van dat eigenlijk. Uh, ja, goed twee dagen geleden is er natuurlijk een andere situatie ontstaan met de uh, met andere trainer... En uh, ja, dan begin je eigenlijk op nul, denk ik. Voor het gevoel van de jongens uh, misschien ook wel. Alhoewel we zeker kracht kunnen putten uit uh, de wedstrijd tegen RKC thuis. En uh, ja, we hebben getracht om uh, bij de basis te beginnen... met hard werken en een goede organisatie neer te zetten. En, uh, en vandaar het bij balbezit gevaarlijk te worden. Nou, een aantal keer uh, is het eigenlijk prima gelukt. In de eerste 30, 40 minuten nog niet zo, hè? Uh, nou, in de eerste tien minuten waren we eigenlijk zoekende en speelden wat paniekerig, vond ik. Daarna stond de organisatie beter, maar hadden we moeite om aan de, aan de bal eruit te komen. Uh, nou, gedurende de wedstrijd zag ik ons wel groeien. En, uh, en met name de tweede helft hebben we denk ik een paar hele goede kansen gehad. Uh, waarvan we nog wel eentje meer hadden mogen maken. Heb je uiteindelijk nog een beetje de pest in dat je hier uh, ja, niet eens wint? Nou, uiteindelijk wel. Kijk, duidelijk is dat NAC meer balbezit had. Maar goed, ik zeg niet de hoeveelheid kansen, maar zeker de betere kansen die waren voor ons. En je moet op training nog wel even gaan oefenen op afwerken, hè? Je spits laat er ook een liggen. Ja, oké, okay, dat is... Uh, kijk, iedereen scoort graag natuurlijk. Als we vrij voor de goal komen, dan wil je... Of als je één op één komt, dan wil je hem ook maken. Dus, uh, maar goed, dat we op die manier al voor de goal komen... dat we de kansen creëren, daar begint het mee. En eh, nou de volgende keer dan, dan zit er nog meer overtuiging bij. En dan, eh, dan gaan ze er wel in. Jouw team, waar jij nog niet bij was... verkeerde in kritieke toestand de eerste weken. Heb je al een soort van diagnose kunnen stellen waar het aan lag? Nee, nee, nee. Maar goed, dat is ook hartstikke moeilijk natuurlijk. En, eh, eh, het is voor mij ook moeilijk om daar iets over te zeggen. Omdat ik daar niet bij betrokken ben. En ik kan alleen oordelen over de laatste twee dagen. Nou, het viel mij mee als ik kijk naar het, op de training. Naar het, ja, wat je dan denkt eigenlijk een gebrek aan vertrouwen. Af en toe zie je daar fases van. Nu in de wedstrijd zie je er eigenlijk ook een fase van. De eerste tien minuten met name. Maar goed, uh, ik denk dat het vertrouwen zeker groeiend is. Anton Jansen, de nieuwe trainer van NEC. Zijn ploeg speelde gelijk met 1-1 uit in Breda tegen NAC. En wat gebeurde er vanavond in de Eerste Divisie? Dordrecht tegen Jong PSV 2-0. MVV VVV en Limburgse derby 1-3. Sparta versloeg Os met 2-0. Willem II won van Volendam ook 2-0. Emmen won van Excelsior 1-0. Den Bosch en de Graafschap speelden gelijk 2-2. Eindhoven versloeg Fortuna Sittard 3-1... Achilles 29 tegen werd 2-3. Jong Ajax, Jong Twente 2-1. En Almere City tegen Telstar 1-1. Dordrecht gaat een kop met 13 uit 5. Vier ploegen volgen met 10 punten uit vijf duels. Drie punten achterstand Dus op Dordrecht. Dat zijn Willem 2, VVV, Telstar en Eindhoven. En dan gaan we naar Frank Wieluid. Ja, beginfase verlenging. En uh, Chelsea met z'n speelt op de counter. En dat doen ze uitstekend. Eden Hazard... Hele tweede helft niet gezien, want Chelsea heeft daarin amper de bal gehad. En in de tweede helft wordt hij twee keer achter elkaar gezocht: de tweede keer door David Luiz, Hij omzeilt het buitenspelval. Op ook heel gemakkelijk Laam. Die gewoon blijft staan als een soort pion. Waar de jonge Belg omheen kan. Vervolgens doet Boateng hetzelfde. En Hazard denkt dan ja als jullie me zoveel tijd en ruimte geven dan schiet ik ook maar. Doet hij niet eens zo heel geweldig. Maar ook Neuer staat in de beginfase van die verlenging absoluut niet op te letten. En dus staat Chelsea met 10 tegen de 11 van Bayern. Met 2-1 voor. En heeft Bayern daarna pas weer het spelletje een beetje opgepakt. Maar ook Ribery blijkt nog niet wakker. Want die wordt uitstekend aangespeeld. Neemt de bal heel slecht aan. En verspeelt daarmee een enorme kans voor Bayern. In de beginfase van die uh, eerste verlenging. Lukaku amper in het veld. De jonge Belg Hij uh, krijgt een gele kaart voor het uh, wegschieten van de bal. Dat is uh, niet zo heel erg verstandig. Om zo te beginnen aan een wedstrijd waarin sowieso erg veel gele kaarten vallen. Maar in deze wedstrijd is in ieder geval wel duidelijk dat en Bayern en Chelsea de Supercup... Heel graag willen winnen. En uh, dat uh, lukt tot nu toe. Chelsea het beste. De winnaar van de Europa League. Met zijn tiener, tegen de 11 van Bayern. De winnaar van de Champions League. En die uit Londen die staan voor met 2-1. Snowboardster Sheryl Maas is zeker van deelname aan de Olympische Spelen. Maas eindigde deze maand bij wereldbekerwedstrijden in Nieuw-Zeeland als derde op het onderdeel Slopestyle. Ze voldeed daarmee ruimschoots aan de kwalificatie, maar het was nog onzeker of de wedstrijd representatief genoeg was. Vandaag maakte NOC NSF bekend dat het de voordracht van de Nederlandse Skivereniging honoreert. De snowboarders Nicoline Sauerbreit, de Jong en Bel Berghuis waren al zeker van een. Ticket voor Sochi. We gaan nog even naar Marcella Mesker. Want ondanks de, de prestaties van de Nederlanders aan het begin van de week... heb je toch nog Nederlands nieuws, begrijp ik? Ja, nou, dat was nog een uh, wedstrijd... Uh, een dames in de tweede ronde van Kiki Bertens... met haar uh, Franse partner Larsson. Uh, maar zij verloren... Nippertje, twee lange sets van uh, Mladenovic en uh, Fosco Bova. Dus dat betekent dat uh, Bertens... was natuurlijk al in de eerste uh, ronde uitgeschakeld... dat ze ook nu uh, naar huis kan. Eén uh, rondje gewonnen in het dubbelspel. Dus uh, nou, dat is altijd nog weer aardig voor wat extra centjes. Maar uh, zij kan naar huis. Um, dat geldt natuurlijk nog niet voor Andy Murray, nog lang niet. Hij is zojuist begonnen. Moest wel in zijn opening Service Game een Breakpoint overleven... tegen de Argentijn Maier. staat 1-1 eerste set, dus dat gaat nog wel even door. Maar waar we natuurlijk heel erg naar uitkijken... is die wedstrijd tussen de twee Grand Slam-kampioenen vannacht. Wedstrijd tussen Del Potro en tussen Leighton Hewitt. Ja, die oude taaie rakker uit Adelaide, Australië, die tennis nog steeds. En die doet dat met zoveel plezier dat hij juist op het grote podium um, ja, heel graag uh, op het center hier wil vlammen. Hewitt heeft hier de US Open al eens gewonnen. Heeft uh, in zijn carrière zeven van die uh, night matches, waar wij 24.000 Amerikaanse fans op de tribunes dol enthousiast mee heeft hij gespeeld. En daarvan won hij er zes. Dus wat dat betreft kan Juan Martin Del Potro zijn borsten nat maken. Mooie wedstrijd, mooi affiche dus uh, vannacht. Om uh, één uur onze tijd dus, uh, voor de Die Hard. Is dit wel een hele mooie wedstrijd. Oké, okay, we gaan nog even naar het voetballen. Bayern München tegen Chelsea. Chelsea staat voor. Frank Wielheid, hoe lang nog? Twaalfde minuut eerste verlenging is uh, waar we in zitten. Tony Kroos heeft veel ruimte op 20 meter van de goal van Chelsea. Wil dan de bal breed leggen. Shakiri ingevallen, die uh, vangt daar de bal op. Legt hem dan weer terug. En daar uh, vangt Boateng de bal op aan de rechterkant van het veld. Diep op de helft van Chelsea is de, aanval, is de verdediger doorgedrongen. Er speelt nu Dante aan in de middencirkel. Ook hij op de helft. Van Chelsea, Chelsea nu massaal teruggeplooid. Opnieuw Shakiri uh, gezocht, die uh, volgens mij daar net onderuit uh, getrokken werd in het strafgebied van Chelsea. Maar uh, scheidsrechter uh, Eriksson, de Zweet. die wilde daar uh, niets van weten, liet gewoon doorspelen. Ik heb er nog geen herhaling van gezien, dus uh, ik kan het niet met 100% zekerheid zeggen, maar mijn mening uh, is dat. Uh, op dit moment in ieder geval dat Bayern een penalty had moeten krijgen bij die twee in achterstand. Zo tegen het einde van die eerste verlenging aan waar we nu dus in zitten. Lukaku wint het wel op de uittrap van Tsjech en maakt daarbij een overtreding. Die wordt wel afgefloten en dus kan Bayern gaan uitverdedigen en een nieuwe aanval opzetten via Martinez en Boateng. En, uh... Bayern moet nog een goal maken om uh, verder te gaan spelen... en nog kans te maken op de Supercup dit jaar tegen Chelsea, want het is tweeën. De uitslag hoort u straks in Met het oog op morgen. Vanavond gepresenteerd door Kees Grimbergen. En wilt u nog zien of Marhin de Verkerk goud of zilver wint... Eh, bij de wereldkampioenschap judo? NOS.nl Dit was het voor vanavond. Morgenmiddag om half vijf zijn we terug met de volgende NOS Langs de Lijn. Tot dan! Morgen in Breed, wel of niet militair ingrijpen in Syrië. Oud-minister van Defensie, Hans Hille: De kunst is niet de oorlog van gisteren te winnen, maar de oorlog van morgen te winnen. Over de lessen van Irak en de mogelijke oorlog zonder overtuigend bewijs. PvdA-senator Klaas de Vries. Er wordt gesproken over selectief verschafte informatie. Over informatie die gekleurd is, aangedikt. Wat doet de NAVO en wat doet Nederland?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 Dit is Radio 1.